eten. Gefeliciteerd allemaal. Iedereen die heeft geholpen. Iedereen die heeft georganiseerd. Jullie allemaal, God zegen. En um, het was heel gezegend. Um, bij ons is het zo dat het altijd in overvloed is. Er was na, na het familiedag nog eten over. Mensen konden naar huis nemen. Dus dat is goed, uh, man. Uh, het, het weer helpt er niet zoveel mee. Maar we zijn um, niet bang voor water. Tenminste, mijn, mijn, mijn kinderen zijn nu bang voor water. En dan en hebben we lekker genoten. En we moeten gewoon vaker doen, hè. Misschien kunnen we iets doen in augustus, een picknick of zo. na de dienst. Amen. Dat kunnen we ook gaan doen um, in de komende weken. Want de zomer is er. Dus we moeten ervan genieten. alright um, Ik wil... Um, Vandaag eerst beginnen met een gebed voor de vervolgde kerk. Want we zijn begonnen met bidden. Donderdag bidden wij voor de vervolgde kerk. Voor christenen die, die vervolgd zijn. Of worden. En, en vandaag gaan we ook doen. Ik wil vragen um, een van jullie die wil die gebed gaan doen. Voor Voor Nigeria. Voor Nigeria. Um, Nigeria is eigenlijk een, een, een land die, die, veel, die de meerderheid christen zijn, maar de andere helft, de meeste zijn um, uh, moslim en, en, en er is een, een groep daar, een, een terroristische groep die heet uh, Boko Haram, jullie kennen wel. of Er is andere, ook andere terroristische groepen en wat ze vaak doen is ze gaan in de dorpen waar christenen zijn en ze vermoorden ze allemaal, ze nemen um, die, jong, die jongeren als slaaf en er gebeuren verschrikkelijke dingen in, in, die, in, die, in die land, in die, in die gebieden en we moeten ook wat tijd nemen voor, om te bidden voor onze broeders en zussen die niet zo makkelijk hebben zoals wij en, en, misschien, en die worden vervolgd en die worden vermoord en et cetera maar voordat we die gebed gaan doen, gaan we eerst de kinderen naar zonderschool brengen? Ja, al die kinderen kunnen naar zonderschool. Yes, met zuster Carrie in. God zeg onze kinderen. Amen. Alright, wie wil het gebed gaan doen? Niet allemaal tegelijk. Zitten we het kijken. Hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade op deze ochtend, o Heer. Zo brengen we op dit moment het land Nigeria voor uw troon van genade, o Heer. U bent degene die hun beschermt, daarover Vader, omdat ze op u aanroepen, o Heer. De minderheid zijn ze daar, oh vader. U bent degene die voor hen uitgaat, oh vader. Bescherm ze, help ze, oh vader. En uh, breng meer liefde daar in Nigeria, oh vader. Want er zijn zoveel mensen, O oh vader, die u kennen, oh vader. En ook anderen die u nog niet kennen, O oh vader. Laat degene die dit werk doen, niet vervolgd worden, oh vader. Maar we danken u, heren, voor alles wat u daar zal doen. In de naam van Jezus, amen. Yes, halleluja, glorie aan God. Amen. Laten we ons bijbel openen in Marcus hoofdstuk 13. Marcus hoofdstuk 13. Vers 13. We zijn um, begonnen met um, een tijdje geleden met uh, het serie principes om te leven. En vandaag gaan we verder mee. Ik wil ook dat uh, jullie vragen om te bidden voor degene die tussen ons die ziek is. Een paar zijn ziek, een paar zijn met vakantie. En God, we blijven bidden voor hen dat ze, degene die ziek zijn, die worden genezen in de naam van Jezus Christus. En wie ook met vakantie is, die kunnen lekker genieten en veilig met ons terug kunnen zijn. Markus hoofdstuk 13, vers 13. Het zegt: En iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Maar iedereen die volhoudt tot het einde zal worden gered. Amen, dank u vader voor uw woord, spreek tot ons hart van vanochtend En dat wij zullen leren van uw woord van, vanochtend heer En dat we ook in praktijk zullen brengen wat wij leren In de naam van Jezus Christus, amen Alright, jullie kunnen plaatsnemen We hebben over verschillende principes al gesproken We hebben gesproken over het principe van zaaien en oosten We hebben gesproken over het principe van balans Vorige week hadden we over het principe van dienen en vandaag gaan we spreken over een, een heel uh, bijzonder en speciaal principe die wij moeten hebben in ons leven. En hier, we hebben gelezen in Marcus hoofdstuk 13, vers 13. En hier sprak Jezus aan zijn discipelen, want ze, ze hadden Jezus gevraagd wat hoe het zal zijn wanneer hij terug zal komen hoe hoe, hoe de wereld eruit zal zien en Jezus heeft verschillende um, tekens gegeven van hoe het zal zijn, wat zal gebeuren voordat hij terugkomt en dan lezen we even in vers 13 over deze woorden van Jezus Christus hij zegt, kijk de Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl um, al die dingen gebeuren in de wereld, terwijl de wereld, de wereld verandert en en slecht woord. Hij zegt hier, en iedereen zal jullie haten omdat jullie in mij geloven. Maar iedereen die volhoudt tot het einde zal worden gered. En vandaag gaan we spreken over het principe van volharding. Het principe van volharding, in het Spaans is uh, perseverantie. In um, Engels, perseverance. De, het principe van volhouding. En wat is volharding? Het is dat je blijft staan. Je blijft staan waar je voor staat. En je geeft niet op. En Jezus zegt hier. Kijk, omdat jullie christenen zijn. Omdat jullie mij geloven. Zullen mensen jou haten. En dit, dit is jammer genoeg niet iets van een verleden tijd. Het is niet iets van toen de tijd van de discipelen. Het is tegenwoordig ook zo. En ik, moet, ik kan wel zeggen dat het veel erger is geworden. Want veel van onze broeders en zussen zoals we hebben gebeden voor Nigeria um, vanochtend. Veel van onze broeders en zussen als ze komen tot Jezus of ze christen zijn. Ze geloven in Jezus. Dat betekent automatisch dat ze worden gehaat. Dat mensen hen haten. Dat mensen hun kwaad willen doen. Dat mensen hen willen vervolgen. En in landen zoals jullie weten in het Midden-Oosten en in, in Azië gebeurt dat heel veel. Maar ook, het wordt steeds ook een probleem van de West ook. Wij als christenen, je kan alles zeggen tegenwoordig. Je kan van alle religie zijn. Maar als je zegt dat je bent een christen, dan denken mensen, ja... weet je, ze, ze, ze hebben een soort haat ontwikkeld voor het christendom. Want het christendom is een religie die is de enige, zoals we weten van de Bijbel... die tegen de, de, de, de machten van deze wereld ingaan, de, tegen de, de, de, de duivel ingaan. En de duivel is sowieso niet blij... Met het christendom. Dus christendom is heel vaak, wordt heel vaak vervolgd. Mensen die willen christenen, um, doden, mensen die willen zo in gevangenis zitten, zetten, mensen die um, hun willen um, proberen te parkeren naar hun religie. Uh, don uh, donderdag hebben we gebeden voor Laos. Laos is een land die die de meerdendeel zijn um, boeddhisten maar de christenen daar die worden ook vervolgd en soms weet je in, in, in het west wordt uh, boeddhisme um, uitgedrukt als een religie die heel rustig is heel um, peaceful, vrede maar in landen waar ze de meerderheid zijn en christenen de minderheid is het een ander verhaal want overal waar christenen zijn, is er een soort haat voor de christendom. En dat zegt Jezus hier. Als jullie in mij geloven, zal de wereld jullie haten. Want wij hebben de waarheid. En de waarheid wil men niet horen. De waarheid wil men niet horen. Maar Jezus zegt hier, maar iedereen die volhoudt tot het einde, die zal gered worden. Volgens Open Doors hebben we last gezien, worden 345 christenen gedood per maand door, voor, voor hun geloof. 105 kerken en christelijke gebouwen worden verbrand en, of aangevallen per maand. 219 christenen worden zonder proces vastgehouden, gearresteerd veroordeeld En in gevangenis gezet. Wauw. Het is. Wij worden vervolgd. Wij worden. Um, gehaat. Als Christen. En Jezus waarschuwt ons. Als discipelen. Hij waarschuwt zijn kerk. Jullie zullen worden gehaat. Maar degene. Die tot aan het einde. Vol, um, volhoudt. Die zal gered worden. Halleluja. Dus vandaag gaan we spreken over deze principe. De principe van volharding. Blijven staan. Blijven staan voor wat, voor wat je gelooft. Wat er dan ook gebeurt. Het principe van volharding is zo dat um, je kan niks bereiken als je niet volhoudt. Je kan niks bereiken in het leven als je niet volhoudt. En Jezus brengt dat ook in het christendom. En hij zegt, jullie kunnen het redden niet, niet bereiken. Jullie kunnen het doel niet bereiken van de, van, van de redding... als je niet volhoudt. Wij moeten volhouden. Wij moeten blijven staan. Wij moeten blijven geloven. Halleluja. Um, je kan eigenlijk niet veel bereiken in het leven... als je niet leert te volhouden... Als je niet volhoudt op school, kan je niet veel bereiken op school. Als je niet volhoudt op een werk, kan je ook niet veel bereiken op een werk. Als je niet volhoudt met het huwelijk, kan je ook niet niks bereiken met je huwelijk. Bij niks kan je eigenlijk iets bereiken als je niet volhoudt. Als je niet blijft staan. Als je niet blijft doen dingen die soms... Je denkt van, ja, ik heb geen zin meer, ik kan niet meer, het is te veel. Maar je blijft doen. Want dat is een principe die je hebt in je leven... De principe van volhouding. Amen. Zijn jullie met mij vanochtend? Halleluja. Nou, we gaan kijken hoe we dat kunnen doen. En hoe kunnen wij volhouden. Um, laten we lezen in Filipijnse hoofdstuk 3. Filipijnse hoofdstuk 3, vers 12 tot 14. Ik heb hier ook een paar dingen gezet. Voor voor die preek. Een paar slides. Filippense stuk 3 vers 12 tot en met 14. En het zegt, daarmee wil ik niet zeggen dat ik al er ben. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik, ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Amen. En hier zien we een principe. Uh, hier zien we hoe wij kunnen volhouden. Hier legt Paulus uit wat, wat hij doet. Wat hij doet voor volha volharding. Wat hij doet om te blijven staan. Om te blijven doorgaan. En het eerste wat, wat Paulus zegt hier is dat hij... Hij kijkt niet meer naar achter. Hij, hij kijkt niet meer... Achteruit. Halleluja. Hij kijkt niet meer naar het verleden. Hij kijkt niet meer naar wat er was in het verleden. Hij kijkt niet meer terug. Zegt degene die naast jou is, je mag niet terugkijken. Je mag niet terugkijken, je mag niet, je mag niet naar achter kijken. Er is een mooi voorbeeld in de Bijbel. En die was de, de vrouw van Lot. En toen God hen ging weghalen van Sodoma en Gomorra... God zei tegen hen, jullie moeten wegrennen nu. En jullie moeten een staat verderop zoeken. Want ik ga Sodoma en Gomorra vernietigen. En God zei alleen maar één ding. Hij zei, maar jullie mogen niet naar achter kijken. Jullie mogen niet terugkijken. Jullie mogen niet omdraaien om te kijken. wat er gebeurt met de stad die je was. Je verleden. Je, je, de stad waar je alles had. de stad die, die jij zo lang daar hebt geleefd. En wat gebeurt dan? Ze gingen weg. ze gingen weg van die stad. Maar de vrouw van Lot die. keek naar achter. om te kijken. wat er precies aan het gebeuren was. te kijken naar het verleden. te kijken naar. Misschien bezittingen die achter zijn gebleven. Te kijken misschien naar mensen die achter zijn gebleven. Te kijken naar, naar, naar situaties of dingen die ze misschien had bereikt in het verleden. En die zijn allemaal achter gebleven. Ze bleef... En wat gebeurde met haar? Ze bleef als een standbeeld hè? van zout. Een zoutpilaar. Want dat gebeurt als wij... Naar achter kijken. Je kan niet meer vooruit. Als, als je naar achter gaat kijken naar je verleden. Dan kan je niet meer vooruit. Dan blijf je gewoon vast. Dan blijf je gewoon vast. Als een pilaar. En wat gebeurt ook uh, met de volk van Israël. Ze waren uit Egypte. Ze waren in de woestijn En het begon een beetje moeilijk te worden in de woestijn. Wat, wat besloten ze? Ze, hebben, ze hadden iemand gekozen uit de volk en zeggen van, deze is onze nieuwe leider. We gaan hem volgen en we gaan terug naar Egypte, want we kunnen niet vooruit gaan. We moeten gewoon terug. We moeten gewoon terug. En God die, die heeft ze, ze heel hard veroordeeld, want dat was niet de bedoeling. De bedoeling was niet om terug te gaan naar Egypte. Um, Jezus, die, die sprak ook over terug, of ook kijken naar het verleden, of kijken of we teruggaan in, in Lukas um, 9, vers 62. Lukas 9, vers 62, zegt hij, um, Wie gaat ploegen en steeds achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wie gaat ploegen en steeds achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus is heel duidelijk. Als je komt en je gaat mij volgen, je kan niet meer achterom kijken. Je kan niet meer naar achter kijken. Net zoals Paulus zei, ik kijk niet meer achteruit. Ik kijk niet meer naar achter. Halleluja. Dus. is duidelijk dat in het principe van volharding wij mogen niet achteruit kijken. Wij mogen niet kijken naar ons verleden en denken van oh heer het was toch een leuke tijd die tijd. Het was toch een leuke tijd toen, toen ik misschien niet in jouw koninkrijk was of toen ik dingen deed die, die misschien u niet behaagden. Het was een leuke tijd. Als wij begonnen zijn met ploegen, zegt Jezus. Weet je, als je gaat ploegen. Jullie weten wat ploegen is, hè? Je gaat met, um, met een, een, een, een stier. En dan ga je de, met de stier met een karretje en dan ga je die, die, die grond, uh, zeg maar, openmaken voor, voor die zaadjes, zodat je straks daarna die zaadjes kan gooien. En dan als je gaat ploegen. En je gaat, je moet goed kijken, want die stier die als, als, als je naar achter kijkt dan kan je die draaien, die ploeg en dan gaat die stier een andere kant op en dan heb je een probleem dus hij zegt hier: als je begint iets te doen als je begint um, te ploegen in mijn koninkrijk, dan kan je niet meer naar achter kijken, je kan niet meer um, naar het verleden kijken en heel vaak zijn wij geneigd om naar het verleden te kijken, om terug te gaan je ziet dat ook in het de, in de leven van de discipelen. Toen Jezus was gestorven. Um, de, wat deden de discipelen? Wat, wat was het eerste wat ze gingen doen? We kunnen lezen bijvoorbeeld in uh, Johannes 21 vers 3. Wat deed Petrus? Petrus zei, ik ga vissen. Ik ga terug ik ga terug doen wat ik normaal deed. Vissen. Weet je. En die andere discipelen. Die gingen ook mee. Die dachten van oké okay, laten we teruggaan. Naar onze oude manier. Van leven. Laten we teruggaan. Naar onze oude manier. Van leven. Laten we lezen in. Um, spreken. Vers 26. Hoofdstuk 26 vers 11. Spreuken. Hoofdstuk 26 vers 11. Als het voor jou nog niet duidelijk is dat je niet naar achter moet kijken. En dat je niet terug moet gaan naar je verleden. Dan is het dit wel duidelijk. Dit wordt wel duidelijk voor jou. Dit is gra meer grafisch voor jou. Meer, meer visueel. Spreuken hoofdstuk 26 vers 11 zegt. Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel... Zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. En zoals een hond die terugkeert naar zijn braaksel, zo, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Zo is iemand die in de verleden dwaasheid heeft gedaan... verkeerde dingen heeft gedaan... ver was van God... en dan gaat hij terug naar wat hij vroeger was. Gaat hij terug doen wat, wat hij vroeger deed... Nou, nu is het grafisch genoeg. Visueel genoeg. Nu gaan we verder. En dan dus het principe van volha volharding zegt. Je mag niet terugkijken. Je mag niet achteruit kijken. Je mag niet um, naar na je oude manier van leven gaan. Je mag dat niet doen. Dat zegt het principe van volharding. En dan... Het volgende is wat Paulus zegt. Paulus zegt, ik kijk niet meer achteruit. Ik kijk niet meer naar het verleden. Maar hij zegt, ik kijk nu vooruit. Amen. Ik, heb, ik ben gefocust nu op mijn doel. Ik heb een doel. Ik kijk, nu, ik kijk nu vooruit. Wij als we komen naar Christus. Moeten wij ook zo leven. Het verleden niet meer Um, naartoe naar kijken, maar we gaan kijken vooruit. Een doel. We hebben een doel. We hebben een richting. We kunnen alleen volharden tot het einde. We kunnen alleen blijven staan tot het einde als we een doel hebben in ons leven. Als we gefocust zijn met wat vooruit staat voor ons. Laten we lezen in Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 3. Zijn druk bezig met jullie Bijbel en dat is goed, amen. We moeten de Bijbel prediken. De Bijbel is het woord van God. Wij kunnen allemaal uh, meningen hebben en manier van denken, maar uiteindelijk moeten wij allemaal teruggaan naar de Bijbel, want daar is het, het uh, woord van God die ons leert hoe wij moeten leven. Hebreeuw, op succes vers 1 tot met 3 zegt. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan... naar wat wij in het begin over Jezus hebben geleerd. En dus hier in, in Hebreë zegt hij... als je begint in het Christendom... moet je niet, niet ter, elke keer terug gaan naar het begin... naar het beginsel van het Christendom. Je moet ook vooruit gaan. Wij, moet, wij moeten verder gaan en volwassen christen worden... Het heeft weinig zin er, er nog eens over, het begin, over te beginnen. Dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden. Maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niet meer te leren over de verschillende, do, de verschillende dopen en handopleggen. Over het opstaan van de doden en het eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt zullen wij nu verder gaan... met andere dingen. Amen. En Hier spreekt de schrijver... aan de gebreken van... je kan niet in, in, in het christendom beginnen... en je blijft gewoon bij de basis. Je blijft gewoon bij het begin. Je moet ook vooruit gaan. Want anders... raak je de kans dat je straks niet kan volharden... als, als de, um, verzoekingen komen... als, als um, verleidingen komen... Je, je moet gewoon groeien in het christendom ook. En niet blijven staan waar je bent begonnen. En je, dat gebeurt heel vaak. Dat veel mensen komen tot Jezus. Ze leren het basis over het christendom. En daar blijven ze ook bij het basis. Basischristenen. En het is een gevaar om basischristenen te blijven. Want als er verdrukkingen komen. Als er vervolgingen komen. Zullen die basischristenen blijven staan. Zullen ze volhouden? Dat is de vraag. En hier de schrijver aan de Hebraïën zegt. Jullie moeten niet in de basis blijven. Jullie moeten nu verder gaan. Nieuwe dingen leren. Sterker worden in het geloof. Dus om, om, te, om, om, te, om te volhouden tot het einde. Moeten wij groeien. Je kan niet volhouden als je niet groeit. Je kan niet volhouden als je niet Groei, Want er zullen moeilijke tijden komen, komen soms in het leven. En je moet groot genoeg zijn om te blijven volhouden in die tijden. Amen? En soms zijn er moeilijke tijden. En als je niet groot genoeg bent, als je niet uh, bent gegroeid in de christendom... dan kunnen die dingen jou um, laten terugkeren naar het verleden. En het is jammer dat veel mensen... Komen en blijven in de, op, de, op de basis van het christendom. Maar God wil dat wij groeien. Zodat wij kunnen volhouden. Right? Amen? Zijn jullie met mij? Jullie zijn een beetje moe van gisteren nog? Stra stra <laughs> Straks krijgen jullie koffie. Halleluja, God is goed. God is goed. Um, dus wij moeten groeien... Om te kunnen volhouden. Dus in principe. De principe van volhouden zegt dan. van Wij mogen niet achteruit, kijk, uh, achteruit kijken. We mogen niet um, naar achter kijken. Van, aan ons verleden. We moeten gewoon vooruit gaan. En terwijl we vooruit gaan. Moeten we blijven groeien. We moeten blijven groeien. Terwijl we vooruit gaan. Halleluja. En dan. Um, dat we lezen In. Uh, Hebreeën hoofdstuk 12 Dat is een heel mooie vers ook De schrijver van de Hebreeën Spreekt hier ook over Volhouden Tot het einde Hebreeën hoofdstuk 12 Vers 1 en 2 zegt Wel nu dan Laten ook wij Nu wij door zo menig van getuigen omgerend zijn af, Afleggen alle last. En zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding, hier komt het woord again: met volharding de werkloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van ons geloof. Halleluja. Dit is een heel mooi woord van de schrijver van de Hebreeën, Want hij sprak in hoofdstuk 11 over al de helden van geloof. Al de mannen en vrouwen die hebben overwonnen. Die hebben volgehouden tot het einde. Al die mannen en vrouwen die zijn helden van geloof. Hij zegt, nu zijn ze allemaal een soort um, getuigenis voor ons. Ze kijken naar ons. En, ze, en we zijn omgerend door, door al die mensen... We zijn allemaal getuigen. En we zijn omgerenkt door die mensen. Want ze hebben volgehouden. Dus wij moeten ook leven met volharding. Amen. En hij zegt hier iets heel belangrijk. Je kijkt naar je doel. En je doel is Jezus. Je moet kijken naar Jezus. We kunnen alleen volhouden als we kijken naar Jezus. Halleluja. En heel vaak kijken mensen, komen ze naar Christus ze komen naar Christus en ze kijken naar mensen dat mag niet dat mag niet je komt naar Christus en je kijkt naar Christus amen sommige mensen zeggen ja ik, ik ben naar Christus gekomen maar sommige mensen daar in, in de kerk of daar in de, in, rondom mij die zeggen ze zijn christenen die, die, die zijn niet goede getuigenis voor mij dus ik ga terug ben je gekomen naar de mensen of ben je gekomen naar Christus? Als je dus naar Christus bent gekomen... dan kijk je naar Christus. De schrijver aan de gebreer zegt... je kijkt naar Christus. Hij is de leidsman en volleinde van het geloof. Halleluja. Hij is onze doel. Christus. Weet je, en heel vaak... Christenen die worden vervolgd. Of christenen die in moeilijke tijden zijn. En ze kijken naar Christus. Ze krijgen nieuwe kracht. Amen. Ze worden versterkt. In moeilijke tijden. Halleluja. Um, ik kende een verhaal van. Uh, een um, zendeling die. Die was in. In een van de Midden-Oosten Ik ga niet zeggen welk land, want het wordt ook, uh, is, niet, is niet goed zodat men niet weet waar die is. Maar hij was preek. En een, een van die personen die kwam naar Jezus. Het was een jonge man. En, en hij vertelde aan zijn ouders van, ik ben christen geworden. En zijn ouders zeiden van, nee, je, je kan geen christen worden. Je bent gewoon gebo, geboren met je religie. Je blijft in je religie hij zei, ja, maar ik heb echt besloten om Christus te volgen. Dus, ze hebben hem gepakt en boven in haar huis was een, um, had, een, had, had die, die vader een paar geiten, want ze, ze, ze hielden de geiten daarboven. Ze hebben hem daar vastgebonden, daarboven, samen met de geiten daar, en hij bleef daar vast, boven in het huis, want het was een platte dak. Want ja, daar zijn de huizen iets anders dan hier. Maar hij bleef daar dagenlang. En de moeder die bracht soms eten naar hem. En vroeg altijd. Hey, en ga je terugkeren naar, naar je oude religie? En zei. Nee, ik kan niet. Ik, ben, ik heb besloten om Jezus te volgen. En. En weet je, in die landen zijn heel veel stof. Hè? Heel veel stof. En op een gegeven moment ging hij gewoon zeggen tegen God. God, ik kan niet meer. Geef mij tenminste een douche. Want die, al die stof die blijft plakken in mijn lichaam. En ik voel me zo, zo vies. Ik, ik, ik, geef mij een douche, God. En hij vertelde dat op een gegeven moment al die geiten, die komen naar hem toe. En die begonnen hem te likken. En schoon te maken. Ja, voor, voor jullie hier is het misschien een beetje vies. Maar voor hem die dagenlang zonder douche was en vol met stof was. Hij voelde als een soort verfrissing. En hij bleef nog een paar dagen vast daarboven. Totdat een keer zijn vader kwam en zei, weet je wat, ik laat je los. Ga weg, ik wil je nooit meer zien. En hij ging weg en hij um, vertelt deze getuigenis van wat is gebeurd met zijn leven. Heel veel van onze broeders en zusters. Als ze naar Jezus komen. Dan is het alleen Jezus. Ze hebben niks meer over. Want alles wordt ze van hen weggenomen. Dus wij. Moeten. Op Jezus. Blijven kijken. Halleluja. Wij moeten blijven kijken naar Jezus toe. Veel van onze broeders en zusters. Die lijden. En die, die, die, die worden zelfs vermoord. Omdat ze hebben geloofd in Jezus Christus. En soms wij, omdat we een beetje hoofdpijn hebben, stoppen met geloven. Kom op. Volharden. Amen. Volharding. Blijven tot het einde. Wat dan ook gebeurt. Als, als het goed gaat, je blijft tot het einde. Als die goed gaat, je blijft tot het einde. Want je weet in wie jij gelooft. Je weet in wie. Jij gelooft. We kunnen niet stoppen door mensen. We kunnen niet stoppen door omstandigheden. We kunnen niet stoppen omdat we dingen kwijt zijn geraakt. We blijven volhouden tot het einde. En daarom denk ik dat alle kerken... ...moet wel spreken over christenen die vervolgd worden. Want soms denken we van... ...het is makkelijk en als iets niet goed gaat... Dan denken we van ja, ik ga, ik ga terug, terwijl anderen zoveel moeten lijden, zoveel hebben geleerd om die evangelie te blijven geloven en te blijven prediken. Wij kunnen niet stoppen onderweg, wij kunnen niet naar achter kijken, wij moeten volhouden. Halleluja. In de 19e oorlog, Duitsland was veel plekken aan het overnemen, de, de, de, de nazi's, en, en Winston Churchill, die was de, de, de regering van de minister, en hij, nam, hij ging spreken in het congres, hij, hij zag dat de oorlog was aan het komen, hij zag dat het moeilijk zou worden, hij zag dat het uh, um, niet makkelijk zou zijn. En hij ging spreken aan al, de, aan al zijn um, congresleden, al de parlementaires. En hij zei, um, ik heb niets anders te bieden dan bloed, hardwerk, tranen en zweet. Ons doel is overwinning. Overwinning ten koste van alles. Overwinning ondanks alle terreur. Overwinning, ook al is de weg lang en moeilijk. En ik, ik vond deze mooie woorden. Van de president. En die, die, die spraak tot mij ook van. Dit is ook in het christendom. We, kunnen, we hebben moeilijke tijden die misschien op ons wachten. En, en soms wordt het moeilijk. En we kunnen niet niks um, beloven. Want er is strijd, er is oorlog. Maar ons doel is overwinnen. En we gaan overwinnen. En we gaan volhouden tot het einde. En we blijven staan. Gebeurt wat ook gebeurt. Amen. Zijn jullie met mij vanochtend? Gaan we ervoor? Het principe van volharding. Je blijft staan. Je blijft geloven. Je blijft doorgaan. Gebeurt wat ook gebeurt. Winston Churchill zei van... Ons doel is overwinning. En ik wil ook zeggen vandaag voor ons allemaal. Ons doel is overwinning. Wij gaan overwinning, overwinning in Jezus naam. Wij gaan het bereiken in de naam van Jezus Christus. Jezus zei. Wie tot het einde volhoudt. Die wordt gered. Die heeft de overwinning. Die heeft het gehaald. Die heeft het bereikt. Halleluja. Overwinnen. Ook al is de weg lang en moeilijk. Maar we gaan overwinnen. Halleluja. Als je blijft volhouden ga je ook overwinnen. Dat zei Jezus. Als je volhoudt word je gered. Zijn we klaar om te volhouden vanochtend? Amen. Soms komen moeilijke tijden in ons leven. Weet je, ze zeggen vaak of je bent in een moeilijke tijd of je had net een moeilijke tijd of je krijgt nog een moeilijke tijd. Dus leven is zo met cyclussen, maar wij moeten blijven staan en blijven volhouden laten we even gaan opstaan vanochtend halleluja vader god, we komen in uw aanwezigheid vanochtend, heer, en we danken u voor uw woord jezus, u zei tegen ons dat wij moeten volhouden tot het einde dat we moeten blijven staan, blijven geloven. Halleluja. En dat gaan we ook doen oh Heer Jezus. Ook al verandert de wereld rondom ons. Ook al zijn de omstandigheden zo moeilijk dat wij denken soms naar achter te kijken, terug te gaan. Maar dat gaan we niet doen Heer Jezus. Dat gaan we zeker niet doen. Want overwinning die wacht op ons. Overwinning is zeker. Misschien is het weg lang. Misschien is het weg moeilijk. Misschien krijgen we dingen die we niet hadden verwacht. Maar overwinning is zeker. En we gaan overwinnen. Halleluja. We gaan overwinnen in Jezus naam. Vader, help ons om vooruit te blijven kijken. Help ons, Heer, om naar de doel te kijken. Help ons om deze principe te houden, Heer, van volharding. Dat wij... In ons hart, in ons ziel weten dat gebeurt wat ook gebeurt, wij blijven staan, wij blijven volharden, wij blijven tot het einde. Halleluja. Wij blijven geloven in U, oh Heer Jezus. We blijven Uw evangelie prediken aan de naties. We blijven over U spreken aan mensen, gebeurt wat er ook gebeurt. Vader, wij vragen Uw genade, Uw liefde in ons leven.